8 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de strijd tegen de eikenprocessie-rups gaan meer gemeenten volgend jaar gebruik maken van natuurlijke methoden. Zo wordt het bomenbestand in tientallen gemeenten omgevormd, zodat ze minder eiken krijgen. En ook wordt ingezet op het versterken van de vijanden van de rups: vogels, insecten en vleermuizen. Wegzuigen van de rupsen zal minder vaak worden gedaan, blijkt uit een rondgang van de NOS langs gemeenten. Er komen duidelijke regels over hoe ver webwinkels mogen gaan bij het verleiden van klanten. Reclameteksten als bijna uitverkocht, terwijl dat niet zo is, zijn verboden. En de tekst meer dan 100 mensen kochten dit artikel is in veel gevallen misleidend. De regels zijn opgesteld door toezichthouder, autoriteit, consument en markt. Die zegt dat de regels niet nieuw zijn, maar dat webwinkels behoefte hebben aan duidelijke richtlijnen. De regering van Chili heeft aangekondigd ruim 4 miljard euro te investeren in de economie. Als reactie op de aanhoudende protesten in het land. Dat is volgens de regering een noodzakelijke stap. Omdat de economische situatie in het land in korte tijd is verslechterd. Het geweld, plunderingen en vernielingen verwoestende economie. Heeft de minister van Financiën gezegd.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 En het weer nog. Eerst nog kans op mist. In de loop van de dag breekt af en toe de zon door. En het wordt 5 tot 9 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen weinig verandering. Donderdag komt er geleidelijk meer bewolking. En vrijdag gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Hoofddorp 12 kilometer file. De weg is weer vrij van Amsterdam naar Den Haag. Ook 12 kilometer file tussen nieuw Verdep en zoeterwoude Dorp. De vertraging is meer dan een half uur. Op de A6 Lelystad richting Muiden tussen Almere Haven en Knoopend Muidenberg. 20 minuten vertraging door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. 11 kilometer stilstaand verkeer op de A7 Hoorn richting Zaandam. Tussen Afrit Avoorn en Purmerend door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. Heel veel vertraging daar. Op de A9 Diemen Amsterdam.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 Live. Dit is ZFM. ZFM in de morgen met Gerloogman. Goedemorgen, Zandvoort. 3 december 2019. Het jaar des heren. En wat, uh, wat, uh, wat, wat, wat duurt het nog tot, uh, tot uh, oud en nieuw? Dat, nou, nou, nou, nou. 28 dagen. Dus we hebben nog 28 dagen tot het eind van het jaar. Nou. En hoe is het verder? Kijk eens even naar buiten. Wat een prachtige lucht. Nieuwe normaal, morgenrood, water in de stoot, zeiden ze wel eens. Het is een, uh, het is een prachtige dag en uh, we gaan er uh, knap tegenaan met de allerleukste muziek hier bij ZFM. Uh, op de dag dat uh, de mediadag van het circuit is geweest, we hebben kunnen zien op het nieuws hoe het, allemaal, uh, hoe het allemaal verder gaat. En het gaat de goede kant op, dames en heren. De leukste muziek hier uh, bij uh, ZFM in de morgen.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 Samveld, Frans Maloon, ZFM, goedemorgen. Tien over En het wordt best een hele nette dag hoor. Het is heel prettig, niet te veel regen, gewoon uh, gezellig. En er zijn 830 files in Nederland. Amersfoort Amsterdam 15 kilometer, Utrecht Amsterdam 15 kilometer, A2, A4... Uh, Den Haag Amsterdam 22 kilometer, A6, Lelystad nuiden 5 kilometer, de A8... Zaanstad Amsterdam 4 kilometer en de A9 31 kilometer, diverse kanten. Hier is de uh, Summer bij ZFM. En I feel love. Nou, dat voelen we zeker. Field of donderdag, Summer hier bij ZFM. Zij houdt op met zingen en hij gaat nog even door. Hij heeft een nieuwe, nieuwe computer gekregen van zijn vader. En hij denkt van, heb uh, huppakee. ZFM op, uh, op Sigro op kanaal 40, dan kan je het ook zien. En je kan ook uh, op internet kijken. En dan kan je de studio ook nog bekijken. Dat is toch wel leuk, hè? Dat zijn van die leuke dingen die je zomaar even meeneemt. CFM, CFM. man. Mm. Bij ZFM in de morgen. En is ook wel weer van een paar jaar geleden. Haar naam was Sheila en de Bee Devotion. Hier is de spacer. Goedemorgen, Zandvoort. Bijna kwart over acht. Hierbij zet ik hem op de dag dat de bouwwerkzaamheden van het circuit van Zandvoort heel goed doorgaan. Dat zeg ik. De Black Devotion, Sheila B. Devotion werd het ook wel genoemd. En de Spacer is geboren in 1945. Ze woont uit Frankrijk. En het is een, uh, uh, nog steeds een, een, een, een, een succesvolle zangeres. Al daar, alhoewel al, al, al hier, horen we niet zoveel meer van. Maar, uh. En het is uh, zondag, uh, is de meteorologische winter van start gegaan. En heeft een aantal koude dagen voor ons in Petol. Veel automobilisten in de omgeving mogen vanochtend hun ruiten krabben en er hangt mist. Ho, ho, ho. Hier zijn de Alessi Brothers. Oh, Lori! Brothers, met O'Laurie, bij ZFM, het station van Zandvoort. En je moet er wel aan hebben, de hele dag, van de leukste muziek. Hier is Candy Curl van New Edition. my girls a joy. she don't play around she's like right to the point my girls like candy a candy tree she knocks me high up on my feet En Candy Girl, de 80 jaar. En het schijnt dat Bobby Brown die zanger er ook in gezeten heeft. Ik kan het niet meer horen. Maar later is hij doorgegaan. Met grote hitstars. Maar per dag, per dag, per per Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit, maar kijk naar nou hoe het leven is in de zon.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 Gaat. Prachtig, prachtig, blauwe dag van Suzanne en Frik. U kent ze wel, ze wonen in Weesp en ze komen ergens uh, uit het oosten van het land en ze maken leuke plaatjes. Hier is Fleetwood Back bij ZFM om bijna half negen. hier is everywhere. Goedemorgen Zandvoort, ZFM. Jouw radio de hele dag. En hou hem erop, hè. Hou hem erop. Can you out you know that I'm and I don't know to say. I a You Beste groepen van de jaren 70, 80 en 90 per jaren. Fleetwood Mac. En dit was een van hun grote hits everywhere. Goedemorgen Zandvoort en. Uh... Ja, het wordt allemaal wat deze winter. Laten we hopen dat het uh, lekker uh, winter wordt. Met tenminste dus misschien een beetje sneeuw en zo. En uh, een beetje schaatsen. De schaatsbaan gaat uh, trouwens uh, over twee weken open. Nou, ja, dat wordt gezellig. Dat wordt gezellig. En uh, ZFM is erbij, uiteraard. Het is twee over half negen bij ZFM. En uh, ja. We gaan er een leuke dag van maken. Het blijft lekker rustig droog. En we gaan misschien ook nog vliegen. Oké, nog? Ten CC. En I'm Mandy. Fly me. Ja? Kom jongens, zet me harder. Hele leuke tekst, moet je even meeluisteren. RZFM, amen, die fly me, van Ten CC, en hier is Rita. you <laughs> Natuurlijk, natuurlijk. Rita Ora was dat een... Uh, uh, Rachel, ritual, natuurlijk. Rachel's, Rachel's. Goedemorgen, Zandvoort. Laten we eens even kijken wat het weer gaat doen. Hierna. Geen fucking idee. Ja, zo heet het liedje, hoor. Dus ik niet. Oh, dat heet helemaal niet zo. <laughs> Dit is een villertje. <laughs> en dat doet Koor natuurlijk. core Draaier kent hem, de man van de muziek. En ook deze is een telefoon de Jonas Brothers. <lacht> Geen fucking idee. <lacht> Wat grappig. Hier is Oli Newman. Bij ZFM in de morgen, bijna kwart voor negen. Dus als je om negen uur op je, zak, op je werk moet zijn, moet je opschieten. So leave with me again En voor. Goedemorgen, Zandvoort. Goedemorgen. Je luistert naar Geer Loogman bij ZFM. Dat je het weet. Altijd handig. Zo in mijn agenda. Met de leukste muziek. En nog wat informatie hier en daar. De Crown Heights Affair. Dat is ook wel een tijdje geleden, zeg. Goedemorgen. Goedemorgen, kopje koffie erbij. Mmm, heerlijk, kwart voor negen bij ZFM. Fairbay eh ze het de naam is ontleend natuurlijk aan een aan een, aan een film The Thomas Crown Affair en ze around uit Brooklyn I can man at work I think about the implications of diving into deep and possibly the complications especially at night situations I know we'll be alright Perhaps it's just an imagination Ze kwamen uit uh, Down Under Australië. En we gaan eens kijken wat het weer doet. Hey Google, wat wordt het weer vandaag? Vandaag wordt het deels bewolkt in Zandvoort... met een maximum van 9 graden en een minimum van 2. Op dit moment is het 6,5 bewolkt. Nou, valt erg mee. Een redelijke dag dus in Zandvoort... Het is uh, acht voor uh, negen. En hier is Andrew Gold. How can this be love? How can this be love? In Amerika altijd bezig geweest. -M -M -M -M -M. -M -M. Met uiteraard de mooiste muziek. Dit is de laatste, denk ik. Denk ik ja, het is de laatste voor het nieuws. En weer en verkeer. En dan na negen uur zijn wij weer bij je terug. En dat. Euh, nou ja, dat is gewoon gezellig. Hier is Prins. En Diamonds and pearls en bij ZFM het geluid van Zandvoort op jouw radio.